Hubert, Guy hier, hier. Het telefoongesprek heeft plaatsgevonden. De bal rolt. Mooi. Je staat toch in de publieke telefooncel, hè? Natuurlijk. Dat was toch zo afgesproken? Ik houd mij aan de afspraken. Goed gewerkt, E. Ik ben fier op u. Alleen zijn moeder was goed in paniek. Je gaat gegarandeerd meewerken. Ik stel voor dat ik nu... Verdomme. De Rijkswacht. Ze zitten de straat af. Ze hebben me getraceerd. Ik moet weg. Slaapt genoeg. nog? Alain. Alain? Waar ben ik? Wie ik jij? Rustig maar. Je hier veilig. Ah, ben mijn kop. Wat heb je met mij gedaan? We moesten u verdoven voor uw eigen veiligheid. Ah, Ik kan niet slikken. Ik, ik heb dorst. Daar heb ik aan gedacht. Hier. Cola en ah, Ja, Zo. Zo. Rustig, rustig, niet zo vleug. Waarom heb je mij mee meegenomen? Ik ken u niet eens. Ik heb u toch niks misdaan? Ik heb niks misdaan, jongen. Gij niet? O Wie dan? Dat is nu niet belangrijk. Hier is die koekjesmarkt. Vijf mooie koekjes. Ik, moeite, Fijt, oh, ik oh, wil naar huis. Ge naar huis, maar nu nog niet. Ik beloof dat er u niks zal overkomen. Ik beloof daar niks van. Dat is uw goed recht, jongen. Zet je ge echt geen kwaad? Of, help mij gerust, ik wil naar huis. Ja, je hebt gelijk, koekjes, dat is niks voor een jongen van <laughs> uw leeftijd. Hè, weet je wat, ik zal een pizza gaan halen in het dorp. Dat zult je wel lusten. Wat wilt je hebben? Uh, uh, pizza salami? Pizza margarita? Ik... Oh, Oké, okay, begrepen. Nou, ik kom dan de buurt maar uit en hou iedereen tegen die verdacht lijkt. Over en uit. En? Hebben uw mannen de ontvoerder te pakken gekregen? De telefooncel was leeg, maar ze kwamen nu de buurt uit. Ja, ze nemen ja. iedereen mee die verdacht lijkt. Ik heb het begrepen, kapitein. En als ik vragen mag, hoe ziet die verdachte eruit? Vanin, wij gaan tenminste tot actie over. In plaats van rond te lummelen. Ik verkies eerst na te denken. En dan pas tot actie over te gaan. De substituut Martens, ja. hebt u even tijd? Ja, natuurlijk. Uh, kapitein Dond, uh -huh. u hoeft ons geen gezelschap te houden, hoor. Gaat u maar verder met... Uh... Actie voeren. Ja. ja, ik heb het begrepen, mevrouw de substituut. Ja, daar zijn we vanaf. Ja, waarom moest je mij spreken? Waarom zijt jij zo koel, cool? Zo afstandelijk? Ben ik dat? Ah, daar ben ik me niet van bewust. Ah, bon. Wel, ik wou even overleggen. Volgens mij, volgens mij zit er iemand van de familie achter de hele zaak. Ja, en hoe komt u tot die conclusie? Ja, de conclusie is het nog niet, maar er zijn te veel dingen waar een buitenstaander niets van af weet. Zoals? De manier bijvoorbeeld om in de juwelierswinkel van Jean-Luc Froman binnen ja. te geraken en om het alarm te laten uitschouden. Ja, dat klopt, ja. Maar van de andere kant wist die persoon dan toch niet de combinatie van de zeven. Nee, maar dat Latijns cryptogram dat telkens opnieuw opduikt. Ook nu weer bij die ontvoering. Het heeft blijkbaar met de familie te maken. Zaken eerst Jean-Luc Vrooman, nu ja. Claire Vrooman. Dan heb ik daar juist nog met meneer Fecht gesproken. En daar ben ik bijna zeker van: de oude Jacques Vrooman weet wie de daders zijn. Ik vind het nogal vergezocht. Ik zou zeggen: zoek eerst de nodige bewijzen en dan praten we nog eens verder. Commissaris Van In, ja? En nu moet ik gaan. Ja, we wacht. Het is raar. Gisteren was het nog Pieter en vandaag is het ineens weer commissaris Van In. En Karin zal nog gelijk krijgen. Heeft er iemand u gebeten? Oh god, Karin. Karineus, hè? Die is het wel, we bij u tegenwoordig. Oh, daar vringt het schoenje. Nee, no, nee, no, nee, no, nee, no, ik begrijp het. Wat ik bedoel, zij is alleen, jij zit alleen. Ja, maar, maar, maar dat wil je toch nog niet zeggen. Denk jij werkelijk dat ik en Karine. Ja, wat, wat, wat, wat moet ik denken als ik zie dat u buiten de diensturen opzoekt? Was ze daar in, in volle glorie in uw ligt? Zit, pardon, zit niet volacht, licht. Volacht dat is een groot verschil. Ja. En ik kan u verzekeren dat er niks, maar dan ook niks is tussen Karin en mij. En dat moet ik zo maar geloven. Ja, want Karin valt niet op mannen zoals ze zegt. Oh, zijn. God. En daarbij, ik ben een beetje verliefd. Allee, hopelijk op mijn vrouw, hè. Maar ah, wel? Ken ik haar? Ja, het is een zekere Annelore. Wat meent je dat? gedaan? van de VRT. Oh, en de concurrentie mag natuurlijk ook niet ontbreken. Tommy, we brak ze op de hoogte? We zouden het toch stilhouden? Wat komt hier doen? Commissaris, kunt u ons oh, al iets vertellen? Wie neven? heeft jullie verwittigd? We hebben een fax gekregen dat we hier moesten zijn in verband met een ontvoering. Ja, faks. en klopt dat? Heb je die fax bij? Hier, lees maar. Wij delen u mede dat een fact in onze handen is. We zouden het zeer op prijs stellen dat u het publiek inlegt... ...want deze ontvoering dient een hoger doel. U wordt te tijd op de hoogte gehouden van onze specifieke eisen. Er is zelfs al een extra nieuwsflasje gegaan. Oh, het is niet waar. We gaan de hele nationale pers op ons dak krijgen. Nationaal? Zeg maar internationaal. Na de zaak Dutroux is de ontvoering van kinderen gesneden brood. U kunt gerust zijn, mevrouw Vrooman, We doen alles wat in onze macht ligt. Alles is niet voldoende, meneer de procureur. Ik heb maar één kind. En ik wil niet dat het in gevaar wordt gebracht doordat iedereen zijn eigen onderzoekje doet. Ik heb het volste vertrouwen in commissaris van In. En ik zie niet in waarom ook de Rijkswacht een apart onderzoek moet instellen. We kunnen alle hulp gebruiken. Ja, en elkaar voor de voeten lopen ook, Ja. Mm -hmm. we zitten met een probleem. De televisiezenders zijn op de hoogte. Ja. Er is een extra journaal aan de gang. We was handen. toch afgesproken de zaak stil te halen? Ja, mevrouw, waar staat uw televisietoestel? Ja. Uh, de de... Op dit moment is onze reportageploeg ter plaatse aangekomen. We schakelen nu over naar onze verslaggever Sigrid Brakke... Ja. ...voor de laatste ontwikkelingen in deze ontvoeringszaak. Op waar bevind jij je op dit moment? Goed, de mensen van de televisie zijn hier, dus moeten we ze ook te woord staan. En zal ik dan. Nu nee, nee, nee, nee, nee, nee, bedankt, Hannah Het is beter dat ik zelf de bevolking informeer. Ik ben het aan mijn titel verplicht om hen persoonlijk in te lichten.